Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn meer dan 60 meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuursector. Dat laat de staatssecretaris van Media en Cultuur, Oesloe weten. Volgens haar kan de helft van die meldingen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek. Het meldpunt was opgezet naar aanleiding van de uitzending van Boos. In die video bleek dat er van alles misging bij het programma The Voice... De staatssecretaris sprak vandaag met John de Mol over de misstanden bij het programma. Ze zei dat het een goed verkennend gesprek was, maar ze gaf verder geen details. Een man uit Helmond moet twee maanden de cel in voor het doodrijden van een agent eind 2020. Volgens de rechter was de man continu met zijn telefoon bezig, waardoor hij de agent en de stilstaande politieauto niet zag. De vader van de overleden man snapt niets van de uitspraak van de rechter. Ik vind het eigenlijk een belediging voor ons, voor de familie, voor, voor ook de politieorganisatie. Daarbij komt ook de, de houding van, van de verdachte, eh, ja, waar ik ook niks van snap. Hij heeft op geen enkel moment eerst onzuinig geworden dat hij heeft brouw heeft over die zaak. Ook het openbaar ministerie wil een zwaardere straf en gaat in hoger beroep. En de zeesluis IJmuiden is vandaag officieel geopend. De nieuwe sluis moet ervoor zorgen dat de haven van Amsterdam... ook de komende 100 jaar bereikbaar is vanaf zee. Door de sluis hoeven de echt grote schepen niet meer te wachten als het laag water is. Dus wat er straks binnenkomt, dat kan 24 uur per dag door deze sluis. En dat kon met de huidige Noordersluis niet. Want bij App kunnen de meest diepstekende schepen niet door de sluis. Dus dat kunnen ze wel. Koning Willem-Alexander opende de sluis met een muisklik. Ja, Sorry. Aan ander verkeer bij Eimuiden. De binnendeur van Zeesluis Eimuiden is open. De sluis had in 2019 klaar moeten zijn, maar door een constructiefout duurde de bouw ruim twee jaar langer dan gepland. Ook werd het project vele miljoenen duurder dan voorzien. Het weer vanavond droog. In de loop van de nacht kan er wat regen komen vanuit het noorden. Morgen eerst nat, maar in het westen en noorden kans op een zonnetje. En een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Oké, okay, dus dat, dat, dat heb je goed gezien. <laughs> hij was meer de showman ook van ruzie. Ja. en Vreselijke ruzie met Mick Avery, de drummer was het geloof ik. Okay. Dat is vechter geweest op het podium. En, of het uh, podium. Ja, <laughs> met elkaar, uh, ja, hij gooide een box naar Mick Avery. En dat is volgens mij nooit meer goed gekomen. <laughs> maar hij was wel de agressieve van het stel. Ja. Oké, okay. uh, laten we ook nog even herhalen. De Kings, vier mannen, huh? uh, welke vier? Uh,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 Okay, dus en mijn favoriet. Jouw favoriet, ja, ja, daar gaan we het zo over hebben. Want. Uh, Oké. Okay. <laughs> we gaan even een ander nummer draaien voordat we jouw historie gaan horen. Welke hebben je <laughs> De volgende is uh, Lincoln County. Okay. Ook weer ja. van Dave. Ja? ja hier komt hij. Dave Davies met Lincoln County. Ik vind het ook wel een beetje een Kings-achtig geluid hebben natuurlijk. Hè? Ja, qua tekst niet zo, maar de stem lijkt wel... Uh, ja, is iets op... hoger eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Maar het was gewoon oh. een leuk melodie, pretentieloos Toch, dacht ik. Ja. Zeker. En het was volgens mij, uh, het was de tweede single. Mm -hmm. Heeft ook niet veel gedaan. Eigenlijk geen een van de singles van Dave Davies heeft veel potten kunnen breken. Toch zijn ze mij wel bekend hoor.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 Ja, Net ja. zoals het nummer van Zerd Clown van uh, Chicken Tech. Oh ja, Tears of Clown. Ja. Ja. Dat is ook zoiets, ja. Ja, ja. ja. Is dus Tears Mag of Clown ik... ook niet van de Kings? Nee, hè? Nee, dat is, nee dat is van een ander. Ik weet niet van wie nu, maar dat was niet van de Kings, nee. Misschien is dat een uh, thema voor aanstaande woensdag Clown. Clowns. Nee, Tears. oh Tears. Tranen, ja. <laughs> Tranen. Tears in the morning van de Beast Boys. Ja. Ja. Tranendal. Oh, ja, dat is misschien wel een mooie, hè. ja. ja. Dus... Hadden we eigenlijk afgelopen Black Monday moeten doen, hè? Dat kan ook. Ja, nou, we, we, nou, dat komt nog wel. Het ja. is wel een mooi thema ja, op nou. zich. Okay. zullen we meenemen. Maar goed, ja. het is weer wat anders natuurlijk. Ja. Hè? We gaan ja. gauw door met uh, Dave Davies, Susanna Still Alive. Ja. Oh, Susanna's gonna cry. She's got all the wine, but always cries when it gets so sweet. She's waiting for a soldier to come home, but she'll cry. Doesn't matter what she does, she knows it, she can't win.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 Optredens voor, bijvoorbeeld Hotel, Café, Restaurant, bar dancing de Kruisweg in Marem in Groningen. Ja, ook dat, <laughs> De VEB-garage in Beverwijk in 1966. <laughs> maar ook in het Casino van Scheveningen was <laughs> ze ook in 1966. In de Sporthal hebben ze nog opgetreden in Den Helder, ook in 1966. En Fantasio in 1970. Betuws Popfestival in Tiel, ook in 70. Ja. En Saal Beijring Vlacht -Wedde. 68. Wacht Ja. Of all places. De Vereniging Nijmegen in 1980. Maar vroeger had je veel meer van dat soort kleine uh, zaaltjes ja, ja. eigenlijk. Het is allemaal samengeklonterd. Ja. Je hebt nou psychodomen zo, dat soort grote ja. dingen. Ja. Nou, je hebt nog wat kleinere pop P60. en... Uh,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 een jaartje of vier, uh, raad van toezicht heb ik gezeten. Van de, van oh, oké. Okay. Je bent niet programmeur geweest of zo? Nee, nee, nee. nee. Ik had de uh, eervolle taak om de directeur af en toe uh, te corrigeren. Dat deden we natuurlijk nooit, maar goed, we hadden toezicht. Dus er ging een <laughs> hoop geld uh, om, hoor. In ja? De, ja. Ik geloof dat de investeringen waren van 1,9 miljoen. Schulden zo. toen, destijds. Ja. Maar het was een leuke tijd. Het voordeel voor mij was dat ik tot heel veel concerten gratis toegang had... Ja, dat is zeker goed, ja. Ik heb ja. Kajak gezien, ik heb een Tentezen gezien, een oh. Blunstone gezien. Ja. Dus dat was wel lekker. Ik had uh, graag toegang. Ja, zeker. Ik ben, uh, het valt van mijn uh, tip van mijn tong, patronaat in Haarlem. Patronaat, ja. Patronaat. ja dat soort kleine clubs, of klein. Dat is ook al redelijk groot. Ja. Maar Sigurdroom is dan weer eigenlijk gewoon een beetje uit de kluit ja. gehoven. We hebben er wel weer een klein theater bij in Haarlem, hè? Theater De Liefde. Oké. Okay. Dus zou uh, Robert-Jan Stips optreden vrijdagavond... Afgelopen vrijdag? Nee, aanstaande. Oh, oh, oh. Het is open, maar omdat het uh, beperkingen zijn... anderhalf meter uit elkaar... kunnen oh. ze maar veertig mensen toelaten. Dus uh, Het is uitgesteld, het uh, zucht. Zo moe van... Uh. <laughs> nou oh, goed, als jij even zucht... dan ga ik even door met de, uh, Dave Davies Hold My Hand. Ja, ja. het laatste.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 ja dus zijn uh, het is Ray Davies met ondersteuning van bijvoorbeeld uh, Metallica, Bruce Springsteen en zo dus, uh, ja. en die gaan dan Het uh, uh... zijn niet de minste namen Mutt en nee zeker niet nee. nee met McDonald's ja en ja. er zijn er nog veel meer en maar, Jackson uh, Brown we gaan ze niet allemaal draaien nee, Tot, uh, nee. al we hebben we nog een half uurtje de tijd we beginnen met Bruce Springsteen geloof ik hè klopt ja Better, better Days ja. nee Better Things Better Things ja, ja. Better Things hier komt hij okay.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 Stars in every city In every house and on every street And if you walk down Hollywood Boulevard The names are written in concrete Don't tread on Greta Gubble As you walk down the boulevard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 they sadly pass him by, avoid stepping on Bela Gossi, because he's liable to turn and bite. But stand close by Betty Davids, because hers was such a lonely life. You can see all the stars as you walk. You recognize some that you all even look It doesn't matter who you are, but those who are successful be always on your guard. Success walks hand in hand with failure, along with Hollywood. even heard of People who worked and suffered and struggled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 Ja, het zou kunnen. Is er nog wat? Jan Bondowski, weet je dat? Bestaat dat nog? Nee, je moet jou Marcel vragen op maandagavond. Misschien kan oh. hij, als, als hij <laughs> luistert, misschien maandagavond is wat over zeggen. Ja, laat eens wat horen van je, Marcel. <laughs> <laughs> uh, we, uh, we gaan nu naar Memphis Town. Is dat ook een mooie? Of we, zal ik doorgaan aan de wat bekenderen ja, nummers? Memphis Town ja? is op zich een bekende groep. En de, welk nummer heb ik uh, hiervoor? Deze. Ja. Hallo. Ja. ja, sorry, ik ken het dit niet is hoor. Wel, Dit is wel, dat nummer kennen we inmiddels, maar dit is wat vlottere uitvoering. Oké, okay. nee, ik kent Deze wel van de Kings niet, dus ik ben heel benieuwd. Hier deze ken wel van de Kings, met het koor, hebben we vorige keer gedraaid. Nee, nee Max, Die blijven hangen. Thank those endless days. Oh, die. Ja, ja, dat is een mooi nummer. Ja, Gaal luisteren. Zij maak je het iets sneller. Well, thank you for the day.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 and an empty om te horen, want ze geven allemaal een eigen sausje aan. Want dit was... is zoals Mumford Son klinkt eigenlijk. Ja. En dan pakken ze een nummer van Ray Davies en dan hup, ja. Ja, banjo veel geloof ik, hè. Ja, klopt. In banjo... ja. het oh, eh, eh, begin was Mumford Son een, een hit, zeg maar. Daar hoor je ja. heel veel van.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 Ja, of uh... nee, ik vind het echt, dus ja, programma. Dank je. <laughs> Ja, ook mooi. Ja, dat, uh, ik kan me nog goed herinneren dat je dat tegen mij zei. Daar moet je eens naar luisteren, inderdaad. Hè. Ja. Hard rock-uitvoering van uh, You Really Got Me. Ja, ik vind het erg mooi. Ja. Mijn zoon Marcel die heeft dus het programma op maandagavond. Play It Loud, daar hebben we het ook wel eens over. Ja, zeker. En met dit nummer, van de, hij is een groot fan van Metallica. Ja. En met dit nummer vinden wij elkaar. In de Kings, ja. Hoe, hoe Alleen ik dit u? nummer? Of, uh? nee, nee, qua muziek komen we redelijk overeen met elkaar. Okay. Maar dit is natuurlijk helemaal ultiem. Hij fan van Metallica en ik van de Kings. Ja, oh, dat gaat Ho samen. Hij is inmiddels wel een beetje geworden van de Kings. Maar goed. Ja, dat moet wel, ja. ja. Maar dit was een. Uh, maar, ja. Dan heb ik toch voor ogen dat jullie naast elkaar zijn. Allebei aan luchtgitaar en meezingen. Uh, ja. Ja? Ja, we denk. zijn wel vaak een uh, keer of zeven in Pinkpop geweest samen. Oh, te gek, ja? Ja. Ik, ik, ik, weet, ik geloof niet dat we de Kings toen gezien we hebben, wel heel veel andere groepen. Maar ja. toen ik nog kon uh, en nog mobiel was, zeg maar, gingen wij ja, toch wel bijna ideale pingpop toe. Oh, oké. Okay. Dat was ja. geweldig. Ik leerde muziek van hem en hij leerde de oude muziek van mij. Ja, dat is leuk, ja. ja. ja. Leuk die wisselwerking die kruis. Ja. Thuis, Goed nummer. Lekker, lekker stevig. Ja, zeker begin ook. Echt bum, bum, bum, bum. Ja. Bum, bum, bum, bum, bum. Dat is een rauw, hè?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 Misschien wel, dat weet ik niet. Ik ken de geschiedenis, dus mijn ik niet zo goed. Nou, ze zijn wel jonger. dus het moet wel, ja, Ze zijn ja. later, 19 jaar, 80 volgens mij. Dus, uh, ja, nou, misschien tieners, dat Marcel dat weet. Ja. oh, dat valt hij bijna niet. Marcel weer wat voor maandag. Ja, avond. maar ja, hij ja. luistert niet. is dus mooi, is dat nou. Luistert hij niet? Nee, ik luister wel naar zijn programma. Oh. Maar goed. Okay. <laughs> wat <laughs> hebben we nog meer in petto, Pim? We slaan even een nummertje over. Lola? Oh, weer? Want, ja, ik, ik ben heel benieuwd naar uh, Waterloo Sunset van Jackson Brown. Oké, okay, ja. Dat is volgens mij een, uh, een uh, akoestische set. Ja, een mooie stem heeft Jackson Brown. Ja, daarom. Ja. En helemaal akoestisch. Dus, ja. uh, en daar hebben we nog vier minuten voor... en daarna okay. kunnen we wel uh, Lola draaien. Okay. Dus hier komt Waterloo Sensit... Jackson Brown. Oké. Okay. Ja.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 Ja, ik vind het prima. Ja? Nou, dan ben je meegaan vanavond. Ja, dat is jouw dan we programma, hè? Ja. Daar komt hij Oké. Okay. Tot na het nieuws.